Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Masoud Pezeshkian, de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Saïd Jalili. De kiescommissie maakte de uitslag vanochtend bekend op de staatstelevisie. Bij de eerste ronde vorige week kreeg Pezeshkian ook al de meeste stemmen. Hij belooft toenadering te zoeken tot het westen.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 Frankrijk is op het EK-voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Dinsdag staan ze tegenover Spanje... dat in de verlenging met 2-1 won van gastland Duitsland. Het weer. Vanochtend trekken buien van west naar oost. Vanmiddag is het droog en komt de zon goed tevoorschijn. Het waait flink bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB.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 sky went gray, somehow we managed, we had to stick to together. We did what we had to 6.9. Zie Right up, right up, out time. Here. Right up, right up, right up. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Slow He's living in a real world, but never, ever treats me wrong When time oh. beside me, these dreams are like mine In a fancy world, it's a very different, so divine Wanna be with somebody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 I'd rather live without us Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen jij me toekies niet meer mee kreeg toen ik wegreeg. Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht, ik zag nog je gezicht. Want zoenen is zilver.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 om, om, Good battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die plaat in de show en de beelden gaan swingen. Dansvloer, versjansvoer, is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, Roffen door dat, Hoge adidas of die gevlochten van dat. Veel mindere can't be, was hip op de shit. GP G.P.E. was militant en R&B swing B. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King B. Nou maar vergip op in. BBD Wat? kick, snare, hi-hat, vond ik het vrij vet. Eric B en What? Tough crew tot hijjack What?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 Mm-hmm. you. <laughs> She's a fan.